net schudt met het NOS-journaal. De Surinaamse ex-president Desi Boutersen is overleden aan leverfalen... veroorzaakt door chronisch alcoholgebruik. Dat blijkt uit het autopsierapport van de patholoog Anatoom... meldt het Surinaamse Openbaar Ministerie. Nu het onderzoek naar de doodsoorzaak van Boutersen is afgerond... wordt zijn lichaam overgedragen aan de nabestaanden. Het onderzoek naar waar hij zich het afgelopen jaar bevond... loopt nog wel, benadrukt het OM in Suriname. Een vlucht van KLM van Oslo naar Amsterdam heeft een noodlanding gemaakt. Het toestel kampte met een storing... maar kon veilig landen op het vliegveld van Torp in het zuiden van Noorwegen. Dat gebeurde zo'n 20 minuten na het opstijgen in Oslo. Piloten melden dat er rook uit de motor kwam... en konden het vliegtuig na de landing niet meer besturen. Het toestel gleed door en kwam in het gras naast de baan terecht. De 182 passagiers worden met bussen terug naar Oslo gebracht. In Groningen en Drenthe is vandaag 4000 kilo vuurwerk in beslag genomen. Vanaf vandaag controleert de politie extra in het grensgebied. Het in beslag genomen vuurwerk is onder meer illegaal knalvuurwerk. Ook legaal vuurwerk is meegenomen door de politie. Het ging dan om mensen die meer in de auto hadden dan de maximaal toegestane 25 kilo. In Dierenpark Amersfoort is opnieuw een olifant gestorven. Vandaag kwam de vierjarige Yindi vast te zitten tussen een wand van boomstammen... De enige manier om haar te bevrijden was door haar in slaap te brengen. De olifant werd daarna niet meer wakker. Vorige maand stierf in de dierentuin in Renen ook een olifant van vier. Dat dier ging dood aan de gevolgen van herpes. In het dierenpark Amersfoort kostte dat virus de afgelopen jaren ook aan twee olifanten het leven. Het weer vanavond en vannacht op veel plaatsen mist. Morgen eerst mistig, veel bewolking en 2 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Z -M -M. met nu je luistert naar Yolmer en de M&M's. Elke laatste vrijdag van de maand bij ZFM Zandvoort. en de M&M's.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 tales from Smith and Burroughs, When the Thames Froze, de opening van dit laatste uur van de Jelmer en M&M's eindejaarsuitzending op zaterdag 28 december. Volgende maand zijn we er natuurlijk weer, maar dan gewoon via onze standaardprogrammering op de laatste vrijdag van de maand, zoals je ook altijd in onze uurjingle kan horen. Van 7 tot 9 op de laatste vrijdag, dus dat is in januari op 31 van die maand. Ja. En um, Mike? Ja. Echt bizar vertel. Hebben we er nog een beetje zin in? Nou, Laatste kutje zijn al drie weken, bezig. Jelmer stort in, Mirko is weg, Mickie is aan het praten. Uh, het is uh, een chaotische uitzending. Cha -cha chaos, ja. maar eigenlijk vind ik het best wel goed gaan. Het is goede chaos, hè? Ja, het is een beetje georganiseerd. En, uh. Maar ik vroeg eigenlijk, heb jij er nog zin in? En toen kreeg ik een beetje een vage antwoord. Uh, heb je er nou nog zin in? Ja, zeker. Dat uh, klinkt niet enthousiast. Even gewoon, ja, ik heb er nog zin in. Laten ja, natuurlijk knal, hebben we er zin in. En we hebben ook zin in de funny moments ja, ja, van meteen. En Mirko, de Mirko-show recap. Deze ja, en twee quiz-elementen. Heb je er nog zin in, Mirko? In deze avond zeker. Mid-Die heb je er nog zin in? Absoluut zeker weten. Oké. Okay. <laughs> Oké. Okay. Dan is het goed, hij gaat gewoon weer verder met zijn getrek. Maakt niet uit. Het is in ieder geval tijd uh, voor ons muziek- en entertainment-overzicht ja, 2024. Want... We hebben het er wel in gezet, maar wat moeten we eigenlijk zeggen, Mike? <hijs> nou ja, ik denk dat dat een beetje het moraal van het verhaal is uit 2024. Ik vond het een jaar vooral qua films. Ik heb nu ook even de, de box office Moto erbij gepakt. Dan zien we natuurlijk de films met de meeste opbrengst van dit jaar. Maar als we dan kijken naar de top 10 is het uh, toch wel weer een beetje een uh, Disney feestje aan het worden. Het is natuurlijk een paar jaren uh, wat minder gegaan voor de media gigant. Uh, maar nu staan ze lekker bovenaan met Inside Out 2. 1,7 miljoen opgehaald. Deadpool for oh, Real ja. nummer 2. 1,3 miljoen. Ook Disney natuurlijk. Dat nog zien. Dat nummer 4. Moana ook Disney. 8,3 miljoen. Dus ja, ik denk dat we wel kunnen stellen dat ondanks dat het jaar... Als wacht, ik... wacht, wacht, wacht, wacht. Ja? De nummer 3 heeft maar een miljoen opgeleverd. Nee, een miljard, miljard. Oké, okay, ik wou zeggen, want dat is echt heel weinig. Een miljard. Oh. Nee, nee, maar ik denk dat we wel kunnen stellen dat, ondanks dat ik dit jaar qua films nog oh. heel denderend vond, dat toch wel. Ja? Ik zie daar iets op nummer 21 staan. Ja. Wat dan? De Joker Folia Adeu, die heeft maar 200 miljoen opgehaald. Ja, ja het is. Uh, dus oh, boehoe, ze moeten huilen, want ze hebben maar 200 fucking mil, outen Nee, maar in 2019. Dus wat we interessant wordt daarmee doen. In 2019 bracht <laughs> die film uh, anderhalf miljard op. Ja, deel 1 bracht inderdaad veel meer op. Ja, dat is waar. Nee, maar wat ik eigenlijk wilde zeggen... is dat ik denk dat we kunnen stellen... dat ondanks dat ik qua films dit jaar... weinig enthousiast was voor een nieuwe project. Dat Disney niet alweer redelijk terug is uh, op de top... waar ze eigenlijk al die jaren hebben gestaan voor corona. En dat is natuurlijk zo. Uh, ja, je kan stellen dat dat goed ja. nieuws of slecht nieuws is... maar ja, het is wel is het weer een... Niet gewoon een beetje, omdat de competitie gewoon shit was dit jaar. Ja, maar kijk, wat je dus natuurlijk zag de afgelopen paar jaar... Kijk, corona was natuurlijk een zware tik voor de hele filmindustrie. Ja. Um, maar je zag eigenlijk dat Disney daar de eerste paar jaar... dat de bioscoop weer open ging, dus 21, 22, 23... eigenlijk niet zo snel is uh, teruggekomen. En dat ze eigenlijk heel vaak buiten de top 10 vielen. Heel veel flops gehad natuurlijk. En nu ja. zijn ze weer een beetje helemaal terug waar ze waren voor de lockdown. En ja, ik denk dat iedereen het wel even zien aankomen Maar ik vind het toch gewoon grappig om te zien. Want je zag gewoon ja. echt ze waren... Ze waren 2022, 2021 helemaal nergens, hè? Nee, nee, nee klopt. Ik, ik, ik, moet daar, zeggen... ik was daar blij mee, want uh, fuck Disney. Maar volgend jaar gaan ze het echt moeilijk krijgen. Want Shrek 5, um, om maar even te noemen. En <laughs> uh, wat nog meer? Er was ook nog eentje, er was ook... Uh... Ja, ik moet die zeggen... 4, nee, ik is moet zo zeggen... Zo? Ik heb hem nog niet echt verdiept in 2025 films Ik weet wel dat er een paar uh, best wel grote releases een aankomen. Een hele grote type. Volgens mij komt Marvel ook weer terug met oh, de film. Oh, wat heeft die film, die, die, de, de, de Wild Robot... Die is, is die al gereleased of niet? Want ja, die, die staat, ook echt ja, heel die staat op geworden. nummer 17. Die heeft in totaal 324 miljoen opgehaald. Ja, maar hoe lang is die al uit? Al best wel een tijdje, hoor. Eh. Ik had hem uh, ook best wel willen zien. Ik moet zeggen, ik vind... Uh, ik werd gewoon een beetje dit jaar niet veel naar de bioscoop gegaan. Wat ik ook gewoon vind dat... Heel eerlijk gezegd, ik wilde laatst naar Haarlem... Kaartje voor de bioscoop, 16,50 ja. euro. 50. Holy shit, ik zat ook te kijken laatst met mijn vriendin. Ik dacht van, hè? Huh? Het was toch altijd 13 kijk, en nu is het ineens fucking 16 kijk, euro per persoon. Wat kan is het, er gebeurd, ik kan, ik kan het best betalen, maar ja. ik vind gewoon, het, is niet leuk. Ik vind het gewoon niet waard. Kijk, als je echt een goede knaller van een film te zien krijgt voor 16 euro, fijn. Maar dan ga je toch vaak met je tweeën. Dan is het alweer gelijk 32 zoveel. Ja, dan ga je eten ja. halen. Je bent gewoon 50 euro kwijt voor een dagje bioscoop. Avondje. Ja, en als het parkeerkosten. Als de, en, ja, en als, ja, parkeerkosten, als de film maar kut is, dan is het heel veel geld. Ja, nou ja, dus de, de enige film die ik dit jaar wel echt heel erg heb gewaardeerd. Maar ik weet eigenlijk niet zeker of hij er maar dit jaar uitkwam. omdat ik hem gewoon dit jaar heb gezien in de bioscoop. Dat hij net het vorig ja. jaar uit was. Dat was Ferrari. Die vond ik wel heel nice. cinematografisch zat hij heel goed in elkaar. Oh, en ik ja. moet ook zeggen... Ik vond, je had het net al over Joker. Ik vond het eigenlijk ook best wel een hele goede film. Het enige wat ik begrijp... en ik denk dat hij daarom minder populair is... is dat het gewoon niet het verhaal is wat mensen wilden horen. En ja, ik snap zeg maar dat er een soort artistieke is van ja, maar wij willen deze directie in... ...maar tegelijkertijd, ja, uh, de box office, zeg maar hè, ...de hoeveel kaarten die het verkoopt... Ja. ...dat is toch echt wat willen mensen horen... ...en persoonlijk had ik dat verhaal toch ook ietsje liever gezien... ...dus ik ben ook niet heel het ook niet mee eens, maar ik vind de haat wel onterecht. En ik denk vooral, want het is de hele media rubriek dit, toch? Ja, het is alle media, ja. Ik denk vooral dat het weer qua series weer een goed ja. jaar was. Met, ik, ik wil nog even of we gaan door. Films, ik wil nog ik ja. wil okay. even okay. kort afsluiten over film, want ik merk wel dat door die hoge ticketprijzen van de bioscoop, en dat is echt niet niet naar de bioscoop wil, ik veel vaker wacht tot ik thuis een film kan kijken. Want ja. als ik met iemand naar de bioscoop ga kan ik kan 32 euro afrekenen, dan ga ik ook ah. gewoon de 4K Blu-ray kopen ja. en dat lekker thuis Gaat kijken. Exact bij ons, want bij ons was het ook zo van ja, ja, uh, hij staat wel op Amazon Prime. Nou, dan ga je kijken naar hoe duur is Amazon Prime per maand. 3 euro per maand of zo. Ja, na vijf, ik, maar ja, inderdaad. Ja, ja, precies. En dan denk ik, ja, dat is echt geen geld, weet je. Ja, dat ja, maar... Ja, is zo werkt weet je, We hebben een popcornmachine gekocht En uh, we maken de beste popcorn in, ja. uh, in de straat En uh, ja, uh, lekker met een filmpje op de bank Jongens, jongens ja, maar... jullie, jullie zitten hier Gewoon het kapitalis oh, uit en, en overigens wel nog één ding En dat moet ik toch even kwijt Een film die ik ook onverwacht heel erg leuk vond Is dus uh, Am I Racist Een Amerikaanse film van Matt Walsh van de Daily Wire. En dat is toch even zo'n zo pareltje... omdat dat van een hele obscure, onbekende filmstudio komt... zeker in Nederland. Maar dat is een beetje een soort politieke comedy... waarbij die man dus undercover is gegaan... als een soort van... ja uh, man die ook graag wilde begrijpen of, of, of hij nou racistisch was of niet. En eigenlijk langs de toppsychologen en psychiaters... en sociologen van Amerika is gegaan om dat te vragen. En de humor schrijft zichzelf. De antwoorden die die mensen gaven was zo ontiegelijk bizar... dat ik heb echt dubbel gelegen om die film... En uh, ja, ik kan het gewoon in en aan. Je kan Daily Wire Plus aanschaffen uh, online. En dan kan je, hem, uh, kan je hem daar zien. Het is, uh, het is, het is echt Engels. Maar het, het was, ik vond hem zo ontzettend goed. Misschien wel de leukste comedy die ik ooit heb gezien, omdat hij echt was. was Niks een film. was nep. Ja, het was een film. Maar ook een beetje, je bedoelt een beetje in de stijl van Borat, dus dat hij gewoon ja, maar de, in het gaat. Precies, de, precies. En de en grap en is, precies, het is helemaal niet scripted. Wat? Hij is gewoon letterlijk langsgaan bij een paar mensen die ja, dan boeken okay. hebben geschreven, bekend staan om allemaal van die fenomenen zoals intersectionalisme, critical race, die reading. Weet je van die dingen ja. van, hoe kunnen we inclusiever zijn met elkaar? Hij heeft gewoon normale ja. vragen gesteld de, ja. en de humor schreef zichzelf. Maar dat was toch ook Die dat, die dat had, ges exact hetzelfde gedaan, maar, had, maar dan met de vraag What is a woman? Ja, dat is diezelfde. Dat is diezelfde oh, is dat man. Alleen, wereld? dit is zijn oh, tweede ja. film. Oh, dit is okay. zijn tweede film, maar deze film is, is echt seksuïertje. What is gewonnen. woman ja, was, was leuk. leuk, die was wel nice. Ja. Maar die twee, deze is echt zo ontiegelijk goed. En, en zelfs als je, als je er wel een beetje voor bent met een beetje zelfspot, weet ik heel zeker dat je hem wel kan waarderen. Ja, ik oh, weet ja. heel zeker dat je hem wel kan waarderen. Hebben dus... jullie trouwens, over, even over zandwoord lokaal, het circus is verkocht. Maar we, hebben jullie ja, de plannen wel. een beetje... Ja, het wordt een game state toch? Wow. Ja, ja. game state of gamebox? Een van de twee. Maar het wordt game niet state. van Arcade. Ja. Maar komt er komt ook een dikke bioscoop. Dus ja. ik denk, Way, yo, we gaan los, man. Maar het casino gaat weg in het circus, hè? Ja, ja ik vind dat goed. Goeie, hè? er komt tot, zit toch niemand. Nee, dat is waar. En ik en dan heb een een aan casinos. Wel shit, want dan hebben we helemaal geen casino. Maar oh, oh, de andere kant, misschien betekent oh, dat ook weer dat er op een gegeven moment ruimte is voor een andere nieuwe casino, weet je wel. En ik heb sowieso niks met casinos, dus... Nee, maar goed we zijn ja. nu met, met de film- en entertainmentpubliek bezig. Ik vond het fascinerend. Oh ja. Maar dat was dus eigenlijk het filmjaren Ik moet zeggen, ik ben niet zo bij de bioscoop geweest. Dus om de reden die net hebben gezegd. Maar Mirko, jaar van de series. Wat viel jij nou op? Oh, zoveel. Ik bedoel, we hebben Shogun gehad. FX ja. Shogun. Uh, arcane was goed. Uh, er waren ook ja. een aantal enorme flops tussen, by the way. <laughs> Acolyte van Star Wars. Holy shit. Ik heb het idee dat ik dat vaak word laten De grootste flop die ik ooit heb gezien. En ook nu weer zijn we dan nu Skeleton Crew uitgebracht van Star Wars. De eerste drie afleveringen had ik. Of twee afleveringen. Oh, dit is wel geinig. Nou, ondertussen zijn we op episode 5. Ik kreeg nog net die plaatsvervangende schaamte. Ik denk, welke... Welke idioot heeft dit geschreven? Ja, sorry, klinkt echt heel gemeen. Maar dan, dan soms vraag je je echt af van hoe, wie heeft die ooit groen licht opgegeven? Maar, maar ja, er, er waren gewoon zo ontzettend veel goede, uh, goede series. Fallout? Uh, fall, ja, ja Fallout ja. was echt een, een padel. Moet zo u nog ik... kijken trouwens. Dus. En ik ga dus geen spoilers geven. Maar Squid Game is net uit. Ik heb hem al gekeken. En iets anders wat ik ook zelf wel heel erg waardeer. Je hebt de grote Amerikaanse YouTuber Mr. Beast die allemaal geld uh, weggeeft. Oh, we die heeft zijn eigen serie op Prime uh, uh. nu. Dat heet uh, Beast Games, gewoon letterlijk. Ja. En ja, ik moet zeggen, ik ga daar heel goed op. Maar dat is gewoon puur omdat ik een beetje... Ik weet niet, ik, ik vind het wel... Ze, ze, ze, ze zetten heel erg in die serie mensen ook een beetje tegen elkaar op, weet je. Dat is best wel psychologisch. Ja, het is en, wel fout. En... Nou, ik vind het helemaal niet fout. Ik vind juist dat iedereen daar zo moeilijk over broek. Die man, die geeft mensen letterlijk een kans om een miljoen euro. Het is gewoon een vrije keus. Ze gaan daar zelf heen. En allemaal janken. En zielig dat ze doen. En met kinderen. En, met de... en denk ik denk van ja, maar, sure. Maar zeg maar, jij bent hier omdat je de privilege hebt... Ja, okay. dat je mogelijk wat kan winnen. En dan gaan duur, ze doen alsof nee. ze slachtoffers zijn... dat ze eruit know. worden geflikkerd. Ook niks maar, ja, sorry. even serieus hoor. Mr. Ja, Beast is toch wel een beetje... de Amerikaanse af, niveau bang zitten, hoor. Ja. Ik vind dat vreselijk. So uh, nou, ja, weet je, ik vind bang... Uh, ben ik met je eens. Ik, het, het heet, hij heeft al wat Mr. cringe Beast, dingen. Uh... Hij heeft al wat dingen die cringe zijn. Maar tegelijkertijd, deze serie is zo groot. En er zit zoveel geld in. En zeg maar, het, is bijna zo, het is een show die je kijkt voor het spektakel. Niet ja. omdat het verhaal goed is. Niet omdat, omdat je hem geweldig vindt. Maar ik vind het wel gewoon vet om een keer te zien. Het is zo... Ja. Out there, zeg beast, maar. Uh, ging toch ook allemaal bomen planten of zo. Ja, ja, ik, ja. ik heb het gedaan? Ja. Ik, ik, ik, ik, ik heb het niet over. Met Mark Rober Ik heb het niet over die serie hoor, maar ik vind gewoon zijn YouTube-kanaal. Wat ik wel echt denk van. Jongens, uh, nee, nee, dat dat snap, zijn we ik, nou aan het kijken? Ik, ik snap dat ook wel, maar ik moet zeggen, ik vond gewoon het spektakel. Ja, wat het, zijn show op Amazon is, is wel gewoon oprecht heel vet. Gedaan. En, en je moet er een beetje van houden, maar. Uh, ja, ik kan dat wel waarderen. Het is gewoon echt iets, iets totaal anders. Iets totaal nieuws weer. Ik, ik moet dat ook maar eens gaan kijken. Ja, ik heb dit jaar ook wel veel uh, goede series zien. Maar, data, maar eigenlijk alles wat jij ook op hebt genoemd, inderdaad. Uh, Arcane, Fallout, Shogun vooral natuurlijk. Oh, House of the Dragon, verreed ik nog. House of the Dragon seizoen 2. Oh, ja, dat vond ik een soort mixback. Ik vond seizoen uh, 2 leuk. Maar ik vond de aflevering 8 een beetje een trailer voor seizoen 3. Ja, ik moet ook, je ja. trouwens House of the Dragon... Dat is, is dat los van Game of Thrones. Dus moet je iets hebben gekeken. Nou, House of the Dragon is eigenlijk een prequel van Game of Thrones. Maar je hebt op... Kijk, de kennis van Game of Thrones is handig voor House of the Dragon. Uh, maar je ja. hoeft het van mij wat mij betreft niet nee, te hebben. Nee, je kan hem loskijken. Ik denk ook dat ik eerder House of the Dragon verder ga kijken dan heel Game of Thrones. Maar heb jij nog steeds niet Game of Thrones afgekeken? Dit nee, was jij oprecht gest... zes jaar geleden aan het kijken. Ja, eh... Uh, <laughs> seizoen 5, episode 1 ben ik gestopt. Seizoen 5. Ja, hou op man. Uh, wat maar ja, je hoeft het af te kijken. Afleveringen dan... van een uur. Ik dacht ja, ja maar, maar Game of, of Thrones is het echt het een goede serie. Ik weet dat ik het goed vond. Ik, ja, ik weet dat het goed, Zij inderdaad heel daarin tegen. En, en ja, het is toch of wel een gaat... Ubersons, oh, En, en wat van, ik ja. ook echt een ontdekking vond van een serie dit jaar, die moet ik ook toch nog even kwijt. Die is helemaal niet zo bekend. Maar dat is uh, Blue eyed Samurai op Netflix. Echt zo ontiegelijk vet. Ja. Het is een hele vreemde animatiestijl. Maar de, de story is heel vet. Juist die vreemde animatische stijl ga je heel erg waarderen op een gegeven moment. We hebben ook voor de mensen die anime kijken zoals ik... Uh, het einde gehad ja. van Attack on Titan. Ja, dat klinkt somber. Oh, ja, dat is een van de allergrootste ja. animes die er is in, in heel ja. de wereld. En dat is nu gewoon geëindigd. We hebben een nieuwe seizoen van My Hero Academia gehad. Dus ja, qua oh, series was het echt Lode, een topjaar. Ja. Het was echt een topjaar qua series. Ja, dus eigenlijk compenseren de series een beetje voor de wat matige ja, films. Ja, dat vind ik wel. Nou, ja. En dan uh, slu sluit ik nog de laatste twintig seconden van dit item af uh, over muziek. Want we hadden afgelopen jaar ook weer het Songfestival. En uh, daarvoor was het wel een wat minder leuk jaar. Maar we gaan hem toch nog even draaien. Joost Klein met uh, Europa. -pa. Volgend jaar uh, gaan we toch wel weer meedoen met Kloot. Uh, Die doet dan uh, voor ons... Uh, het liedje, welk liedje dat is, dat uh, horen we denk ik later. Kloot, ja. ja. En uh, dit nummer, uh, wat zeg jij nou weer, Mickey? Kloot? Kloot gaat naar ja, het Eurovisie uh, ja, ja, Songfestival, ja, voor ons. Ja, ik dacht dat je het anders zei. <laughs> nee, maar, nee, nee, nee. Uh, dit nummer kwam op 29 februari 2024 uit. En dat is natuurlijk een unieke datum, want die komt maar eens in de vier jaar voor. Uh, en daarom draaien we hem nu. Mijn nummer één van dit jaar is Joost Klein. Yes! europa Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood Europa-pa, europa, pa, europa pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga, europa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 Mijn helden, aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit: het is een wereld zonder grenzen. Regen op het raam en ik stond huilend bij het venster. Veel te voeg het is winter in de lente. Ik mis je elke dag is wat ik stiekemjes fluister. Zie je nou op pa, ik heb naar je geluisterd. Als je de kans hebt uh, om uh, Europapa op de radio te draaien van Joost Klein... dan moet je ook wel de volledige versie doen. Dus uh, met outro was dit uh, onze inzending voor het Songfestival... wat nogal werd geblokkeerd door een bepaalde delegatie op het uh, Eurofestival Songfestival. En uh, zoals Cornel Maas, Maas dat zei, fuck de EBU. En uh, volgend jaar zijn we er weer. Zo werkt het namelijk in Europa. Dat doen we gewoon weer mee. Uh, er staat een volgend uh, nummer klaar. Van Mickey, dat is jouw nummer 1. Ja. Uh, dat is Marshmallow en ik vroeg me af, is hij nou al een keer gereveeld wie Marshmallow is? Uh, dat is toch een keer gebeurd? Ik het niet oh. <laughs> ik weet het eigenlijk niet. Uh, meestal maar. Meesten... Ik zag laatst van wel. Geloof ja? ik. Ja. Oh ja. ja Volgens ja, mij het, is het echt letterlijk gebeurd. Het is interessant want hij heeft ook laatst een nummer gedropt. en dan uh, zing een van de een, een line in de lyrics is. Ik was, het, ik was bij een house party. En Marshmallow uh, kwam ineens. En uh, hij deed zijn helm af. En hij was een cyborg. En toen dacht ik van... Uh, Oké, okay, is dit serieus of zo? Maar ik heb daar eigenlijk niet op in verdiept. Het was gewoon... <laughs> Echt pauperherrie uh, ja. nou ik, heb ik, uh, wijze ik kan me nog herinneren dat ik ooit een soort, soort theory keek een tijd terug op YouTube. En dan zeiden nou, ze... Ja, we denken dat het deze DJ is. Want dit en dit en dit en dit en dit. Ja. En volgens mij is het dus laatst officieel. En het was inderdaad die gast. Maar wie het verder was, geen idee. Ja, ik dus, weet het was gewoon ja, dan, een, vrij, een vrij average blanke man van rond de vijf, 32. Ja, dat ja. uh, ja. verwacht ja. ik ook wel hoor. Ja, ja eigenlijk wel. Maar uh, het, het grappige <laughs> is... De meeste mensen kennen Marshmallow van best wel basic nummers. En best wel uh, normale... Hij... Ik luister hem al best langs. Hij is begonnen bij Monstercat ooit. En uh, ja, ik luister hem al heel lang daardoor. Uh, maar het grappige is, hij is nog steeds een beetje bij zijn roots gebleven. Want dit nummer ook. Dit, is, uh, dit nummer valt een beetje in de dubstep categorie. En dat is echt wel een guilty pleasure van mij. Dubstep en um, guilty? Ja, zeker. Want uh, er zijn die mensen die kunnen je absoluut niet tegen. Dubstep. Um, Trap bijvoorbeeld. Ja, dat is waar. Oh, man, ik heb Harry in deze lijst. Ik weet mensen die worden niet en bij wie is Pluko van. dan? Huh? Wie is Pluko? Pluko is waarschijnlijk ook zo'n dubstep-DJ. Uh, maar dan okay. puur voor de dubstep. Maar Marshmallow die kan er ook wel wat van. En Forever is een beetje zo'n zo tussengeval. Het valt onder dubstep. Vooral tweede, tweede, het uh, tweede refrein. Dan gaat hij helemaal los. En uh, Marshmallow kan er wat van. Dus dit is uh, een beetje herrie. Maar dit is zo'n goed nummer. Een beetje en die gaat herrie. gaat heel goed op. Ja. Gelukkig is het bijna half twaalf. Ja, dat is waar. Dit was uh, Marshmallow en Pluko met uh, Forever. En uh, Mickey kondigde aan als een beetje herrie. Maar ik vond het wel meevallen eigenlijk. Ja, ik vond het toch wel meevallen. Ik denk dat ik hem in de war had met een ander tweede refrein van een ander lied. Uh, die begint ook heel mild. Beetje top 40 stijl. Uh, maar uh, maar is goed, dit is, dit is gewoon zo'n lekker nummer ook. Lekker nummer. En uh, dus veel gedraaid afgelopen jaar. Ja, echt gigantisch veel. Ja, hij blij. stond uh, ook zeker... Hij was, ik kwam er een beetje laat achter, achter dit nummer. Maar hij is ook van dit jaar... Maar ik kwam er dus een beetje laat achter, of hij is net released. Anders had hij wel hoog gestaan in mijn rap bijvoorbeeld. Want nu staat hij er volgens mij niet in. Dat vind ik wel jammer, want anders had ik hem plat geluisterd. Dat ga ik volgend jaar lekker doen. Dus dan kan hij de volgend jaar in. Mensen, wat is de tussenstand van de quiz? Volgens mij heeft Mickey Peter. En de rest heeft nul. en we hebben nog twee vragen. Comeback, comeback. En de laatste vraag is voor vijf punten. maar dit Één de laatste vraag. Ja, de af, op, weet. Dat weet je nog niet wanneer die komt. Oh, God. Uh, maar deze vraag gaat over het weer. Want dat viel afgelopen jaar ook wel weer op. Maar de vraag gaat eigenlijk over... een andere periode. Namelijk tussen 2 juni... 2023 en 31 mei... 2024... was het de natste periode... van 365 dagen oh, ooit ja. gemeten. Hoeveel regen... viel er landelijk gemiddeld? Is dat A. 887 mm? B. 1246 of C1571? Ja, ik denk B. Dat denk ik ook. Wat is de vraag? Gedisqualificeerd gediskwalificeerd. Ja. A, B of C? Mirko nu zeggen. C, C. Is altijd C. Anders is altijd C. Als het nu goed heeft word ik echt boven. Ja ik ook. Het, uh, het was 1246 Hé, hey. hey, Puntje. Ah. <platzt> maar Mirko, je kan nog alles veranderen want de laatste vraag is vijf punten. Oh. Ja. Wat is oh dat joh. nou weer? Ja, had ik die laatste vraag. Ik had het in het zakken jongens. Ja, maar dit is gewoon weer naaien van het volgende niveau. Helemaal niet kat in het zakje. Nee, in het zakje. Kat in het zakje. In mijn Albertijn-tas in het zakje. <laughs> in Heintas, in het maar, zakje. Uh, Ruh, maar Mirko, je mag nog even blijven praten... want jij hebt ook een nummer 1 uitgekozen. Ja. En dat heet I'm the President. Ja, het is I'm the President van Noor. En vond. ik was dus letterlijk aan het terugkijken... toen ik ging zoeken naar wat had ik nou vorig jaar is mijn top 5. En toen stond dus ook al... een nummer van Noer op nummer 1. Dus blijkbaar is dit wat mijn uh, brein... op de juiste manier kietelt of zo, of hoe je het ook wil omschrijven. En het was of dit nummer... of het was Necreous Snowmelt... van Camellia, maar uh, Mickey had het net... over Harry Dan waren, uh, denk ik... de luisteraars gestorven, dus dat heb ik ze bespaard. <lacht> uh, uh, dus ja, einde president. Wat ik hier heel nice aan vind, is het is gewoon... een beetje een... een, een, een het is, dit is technisch gezien jazz. Een beetje een modernige jazz. Uh, niet helemaal zoals je het kent... Um, en wat ik leuk vind aan de tekst is, het, het brengt een beetje de absurditeit weer van het stemmen, het kiezen voor een persoon, zeg maar. Natuurlijk, als iemand die in de politiek zit, uh, vind ik dat leuk. Ja, in de top 20.23 20 had jij het nummer Crash the Car van Noah. Ja, daarom. Dus nou, nu, uh, oh, nu ja. weer eentje, maar dan, uh, dan I'm de President. Dat was inderdaad wel een beetje een heavy nummer Crash the Car. Nee, Crash the Car was nee. heel, relaxed. Nee, was, uh, was heel, heel relaxed. nee, die was heel relaxed. Nee, ja, die was, was uh, heel relaxed. Uh, was maar wat ik heel leuk vind schaam. aan deze, dus, is hij, hij geeft de absurditeit weer van het hele stemproces, het jezelf... Ja te koop zetten eigenlijk van oh ik ga je helpen ik hou van jullie stem op mij haha dus bij deze oké nou zometeen gaan we ook luisteren naar uh, een recept van jou van afgelopen jaar uh, met een soort recap van de meer show die dit jaar natuurlijk de hele wereld overging met je meer show ja. om tour maar eerst nowhere met I'm the President Ja, Noah. I'm the president. Ik vind, uh, Mirko, ja. dat je het knap hebt gedaan vandaag. Want uh, vorig jaar stond er af en toe nog een nummer in... waar we zeg maar, onze oren voor dicht moesten doen. Maar dat was vanavond niet het geval. Mijn luister jongens, dat, dat, verandert, dat verandert elke keer weer. Kijk, uh, het ding is, ik heb gewoon geen consistente muzieksmaak. Echt, het, het hing er echt om of er had hier een opera nummer tussen gezeten. Een country nummer. Ik zeg dat nummer één nummer, dat was een soort Japanse hardcore hype pop. Nog wat hybride. Het is gewoon, er zijn zoveel... Hybride. Het, het, ja, het is een soort mix tussen alles ja, ja. door elkaar heen. Dus dit kan altijd iets anders worden. Ja, ja, Oké, okay, ja. en America, dan hebben we nu nog een volgende... De, de re -receptorie. Ik receptorie. Wat vond jij nou het leukste... recept van dit jaar? Je hebt er maar twee minuten voor... dus op Poeh, nou, wat vond Ik, het ik, ik weet niet. We hebben heel veel leuke recepten gedaan van dit jaar. En het was ook leuk dat ik echt soms bewust... Um, dingen uit, uit andere landen heb... moeten zoeken met het idee van... Hey, ik wil ook echt een beetje die cuisine leren kennen. Maar ik denk uiteindelijk dat een van de... leukste dingen die ik vond te doen... was eigenlijk vrij recent. Dat was toen... Uh, toen ik dus in Italië was ook met mijn ouders. Is dat ik die heerlijke... Uh, ja Pasta, spaghetti met, met uh, wat bakkeljauw of kabeljauw. Ik kan een van de twee doen. Uh, had gemaakt ja. door Peter C. Oh, ja. met de knoflook. En hij was. Wat, wat ik daar zo. Wat voor mij zo'n soort van revelation eraan was. Ik ben best wel gewend om met wat ingewikkelde technieken te werken. Noem maar op. Omdat. Ja, dat, zijn, dat zijn de koks die ik volg. Zeg maar dat zijn de recepten die ik leer. En het was zo simpel. Het was zo simpel. En dat was zo ongelooflijk goed. Misschien wel een van de beste pasta's die ik ooit had gegeten. En dat gaf me echt de idee van, oh ja, maar je weet het eigenlijk wel, maar van, oh, koken kan dus ook heel simpel echt enorm lekker zijn, zeg maar. En ja, ik, uh, ik heb eigenlijk ook gewoon nu weer zin om die te maken. Misschien dat morgen wel... Uh. Dus eigenlijk is het morel, modaal van het verhaal gewoon het hoeft niet moeilijk te zijn om lekker te zijn. Ja, ja, eigenlijk wel. Ja, en, en, en misschien nog wel leuker. Ook zeker als je terugblikt op het hele jaar. Ik bedoel, uiteindelijk, ja, je denkt... Oh, andere dingen uit andere culturen. Spannend en ingewikkeld, weet je. Ik heb letterlijk gisteren tapioca voor van die uh, bubble tea gemaakt. Ook steeds populairder in Nederland. Dat is zo makkelijk. En dat is ook logisch, want het is niet voor niets populair in een land. Al die mensen die in een land wonen, met weet ik hoeveel miljoen mensen, die kunnen dat maken. Dus waarom zou ik het niet kunnen? Waarom zou jij het niet kunnen? Zeg maar, weet je wel. Natuurlijk vond ik dat recept dan specifiek lekker. Maar ik denk iets wat ik zo heel erg heb ja. meegenomen dit jaar, naar bewust zoeken voor Recept uit andere culturen, is gewoon: uh, andere culturen is ook gewoon makkelijk. Is ook gewoon toegankelijk. Is leuk. Tuurlijk, soms ken je een ingrediënt niet. Maar op het moment dat je het leert kennen, dan denk je: oh, dit is het. That's it. Ja. Oké, okay, ik vind dat een goed verhaal. Ik ja. uh, ja. ja. Dankjewel. Heel liefhebbers van deze rubriek. We hebben zometeen de compilatie van 2024. En daar komt de Mirko ook, <lacht> show ook nog even in terug. Want er waren <lacht> natuurlijk ook wel wat opvallende momenten van het afgelopen <lacht> jaar. Maar dat is zometeen. <lacht> uh, eerst nog de nummer 1 van Mike van de top 20 2024. Deze ik echt zo aanzien komen. Ja, Om die is, even uh... af te sluiten. Inderdaad. En, uh, ja. het, is, uh, de favoriete, het is de laatste van de top 20 2024. <tie> en ik heb inderdaad gekozen voor een uh, nummer van... Ja, hoe kan het ook anders? De artiest waar je dit jaar niet omheen uh, kon, de Sabrina Carpenter. Ja, jullie weten het ook, ik ben al uh, jaren fan van haar. En ze is dit jaar natuurlijk Sinds echt... Disney Channel. Ja, en ze is dit jaar dus echt doorgebroken in de mainstream. En natuurlijk met één nummer waar je echt niet omheen kan Van haar album Short and Sweet. De hele zomer lang heb ik het zo vaak... Dat ik er eigenlijk wel een beetje <tie> klaar mee ben. <tie> Espresso is toch ook uitgeroepen tot het meest geluisterde nummer van 2024? Dat, ja, volgens mij wel. Dat zou goed kunnen. En, ja. da en daarom is het ook mijn tot 2024 nog één keer dan dit jaar... het nummer waar je deze zomer en dit jaar niet omheen kan. Espresso, Sabrina Zeker. Carpenter. Hoorden we volgend jaar nog wat van de... uh, Waarschijnlijk. of Zo, so, Sabrina Carpenter hot and sweet. Short and sweet. Short and sweet. Oh. Oei, ja, en nu moet de collectie komen. Ja. Nee, haar al met ja. inderdaad short and sweet. Ja, ja. en uh, wat ook uh, short and sweet is, is de uh, compilatie die uh, klaar staat van ja, ja. Uh, afgelopen jaar. De beste momenten van dit jaar, jongens. Ja. Daar zijn we er klaar voor. Ja, echt en we wel. We hebben een de einde bewaard. Want uh, ja, je weet nooit of iemand wegloopt, halverwege de uitzending. Of dat is niet gebeurd, hè, afgelopen jaar. Nee, nee, nee. Nee, volgens nee. mij niet. Je bent wel eens laat binnengekomen, Mick. Ja, ik ben heel vaak heel laat binnengekomen. Volgens mij het laatste wat ik binnen gekomen is een uur en, en vijf minuten. <laughs> ja. Maar toen, we al ver waren wel echt per halverwege. We waren bijna klaar. Ja. Maar dat kan allemaal, jongens. Het is een jongerenprogramma. Hè? Soms zijn jongeren gewoon wat te laat. Ja, een kwartiertje. Ja, ja, ja. Dat is uh, okay. gewoon een Sandvoorts kwartiertje. Sandvoorts nou, ja. marathon. <laughs> ja. uh, nou, we ja, gaan ja, luisteren. Start er maar in. En uh, let niet op de. Een beetje verlepte voice-over, omdat het komt door mijn stem. Dit is de Jelmer en M&M's Funny Moments compilatie van 2024. Zfm ja, bij een nieuw jaar hoort natuurlijk een nieuwe rubriek. En bij een nieuwe rubriek een nieuwe jingle. Maar een jingle maken gaat niet altijd goed. Ja. Ligt het aan mij of heeft hij een beetje veel reverb? Ik heb geen idee. Jammer dat het nog gaat uh, veel. Jongens, shit. mag ik dit even toelichten? Want vorige maand werd ik gezegd, het zou leuk zijn als hij ingekort wordt. Gewoon een leuk jingeltje. Want vorige maand liet ik dat hele fragment horen. Ja. Dat schoof me gisteravond om kwart over elf te binnen. Ik dacht, ik maak even iets leuks. Ook Mirko probeerde dit jaar iets nieuws. Met zijn Mirko-show. We gaan het helemaal anders doen.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 Rode bijna fijn. Dus best wel duur. Mirko's bacon. Luister. Nu gaat veel geld kosten. Maar het gaat ook lekker zijn. En als je het voor meerdere personen maakt, is het lekker en goedkoper dan een restaurant. Dus uiteindelijk, hè, ik bedoel, oké, okay, het is niet goedkoop. Maar we, we, we zijn hier ook voor, t, voor het goede leven hè, bij de Mirko-show. Vervolgens raad ik aan om een lekker entrecote uh, erbij te kopen, zeg maar. <laughs> Stukje vleesje. Ik, ja, zie ik, al. Mieke, <laughs> ik zie die Mickey ja, helemaal. Ik zie Mickey al helemaal. Hey, uh, ja, al. Die Mirko. Mirko, ik laat je hand eens zien. Moet, moeten we volgend, ja? Ik zie er een gat in. Of? Moeten we volgend jaar een, uh, een economische versie doen? Een budget. -show <laughs> ja, budget. Meer, nee, Mirko ook zo studenten-editie. doen we dat. Ja, Go, dat, dat, dat. We hoorden Mickey. Die was afgelopen jaar vaak net op het nippertje in de studio... om op tijd bij de uitzending te zijn. Of hij stond ineens in de file. Ik ben er weer, Jelme Koper, op de laatste vrijdag. En ik heb mijn M&M's weer meegenomen. Dit keer Mike en Mirko. Goedenavond. Een hele goede avond. En het heet jammer en M&M's, want ik moet natuurlijk dit programma niet alleen presenteren. Dat wordt echt een beetje saai, dat is ook niet het format. Daarom heb ik ook dit keer weer twee M&M's van de drie meegenomen. Mirko en Mike, hallo. Hallo, goedenavond. Goedenavond uh, iedereen. Goedenavond. Uh, maar we zijn er gewoon weer voor het derde jaar op rij, ook in juni. En we gaan er weer een uh, leuke uitzending van maken. En dat kan natuurlijk niet alleen, want het heet jammer en M&M's. En gelukkig uh, zijn de M&M's er ook weer. Uh, Mirko en Mike, hallo. Hallo. Hallo. Ja, ik wilde dit natuurlijk heel mooi openen met... Uh, we zijn met een compleet team, want hey, iedereen is erbij. Maar ja, weer niet, want Nicky staat in de file in Noord. Maar de andere M&M's uh, en jammer zijn er wel. In de file in Zandvoort Noord. Dat is wel een, volgens mij een unicum. Maar... Ja, maar is dat wat ik bedoel. Hij zit achter ja, een ja. soort fietsding en daarom is hij laat. Ja. Ja. Of we het moeten geloven, dat weet ik niet. Zand. sprekend over de duiven, volgens mij komt... Uh, de laatste MM binnen. Ja, inderdaad, daar komt hij dan. Daar is hij dan, daar is hij dan. Heb je lekker in de file gestaan in Zandvoort Noord? Ja. Hij zegt ja, je kunt het ja. nog niet horen, maar hij geeft een. We hebben zo meteen uh, waarschijnlijk een toelichting. En goed, het is dus weer tijd voor Jammer en M&M's. Je hoorde net Royal Odyssey met nummer Oyster in my Pocket. Ik ben vandaag met Jelmer en Mirko. Mickey is weer later, het begint nu verdacht te worden. Verdacht, maar wacht even, hoezo verdacht. Wat. Uh... Ik, ik begin te vermoeden dat hij het nieuws gewoon wil skippen aan het begin van de uitzending. Ja, dat Mickey gewoon uh, denkt het eerste item, uh, we zien het wel. Dan, dan daarna daar komen we een keer aan. Ja, oké, okay. nou ja, okay, dat mag. Hij komt pas aan als het leuk wordt, dus hij komt om 9 uur. Ja, nee, ja, dat snap ik. <laughs> dat is de uitzending <laughs> afgelopen. Weer even terug naar Mirko en zijn recepten. Want gelukkig zijn paddenstoelen niet vaak ingrediënten van 5 uur is, waardoor je ja, ja. ook ineens kletsnat geregend kan worden in je zomerjas, omdat het vanochtend 20 graden is. Hier ben ik het mee eens. En nog één iemand met de binnen schiet. Dit weten misschien jullie al wel, maar ik weet zeker luistert niet. Ik heb dus op een of andere manier, het is totaal irrationeel, een enorme fobie voor paddenstoelen. Op het moment dat ik een paddenstoel zie... dan schrik ik daar echt even initieel fysiek van. Oh, een paddenstoel. Terwijl die doet niks. Wat maar, en ik God. weet dat het nergens op slaat. En ik ben echt serieus. En ik, en, en ik eet paddenstoelen. En als ik dan even iets langer ernaar kijk... dan neemt mijn rationele brein weer over. Dan denk ik van, het kan. Maar ik heb dus een paddenstoelenfobie. En als het herfst is, is het paddenstoelenseizoen. Dat dus paddenstoel, is het moment dat ik zo'n krijg zie. Ik binnen. ga ook Zakel echt niet meer halen. graag uh, uh, het, het, het, het, het bos in in de herfst. Of het gras op. Want dan zie ik zomaar. Een paddenstoel, Dat schrik ik me helemaal dief. Is van okay, zo'n ding, is by far het raarste. Ja, ooit. Ik ga, ik weet ik ga met het, jou weet weet op de Ik herken het, maar ik herken het ook volledig. Het is heel raar, maar het is het is voor mij wel. Uh, ja, het is toch wel meer. Ja, ik, ja. ik snap wel een beetje. Ja, ja. ja. Nou, ik heb het ja. zelf niet, maar ik kan het ja, okay. ja. Ja, maar je, je kan je er wel even plaatsen. Ik moeilijk, maar enigszins goed. Dan bracht Mike ons nog even helemaal in de koningsnachtstemming tijdens de april uitzending op 26 april. Jullie waarschijnlijk allemaal met één been in de kroeg staan. dan heb ik nog echt de knoop gehit. Ja, ja wel. Uh, het staat niet in het programma, dus jullie we weten. Met het... één been in bed. Jullie weten dus... het ook niet. Slaap, ik ga jullie. Slaap? Ik ga jullie in ieder geval vast een fijne koningsdag wensen. Maak er een groot ja, feest van vanavond en morgen. En nu komt Jor. Luister maar mee. De vraag was wel alleen of we die maand erop wel zouden zijn. Komt goed. We zijn er ooit weer een keer. Dat is wel het idee. Sowieso. Ja. Nog, dat uh, is wel een mooie filosofische quote. We zijn altijd ergens. Ja, we zijn er... ja. <laughs> Ergens, nee, inderdaad. Nou, dat was hem, jongens. Geweldig. Ja, dat, uh, dat was weer wat, hè, dit jaar. Ik lekker, moet zeggen. Uh, lekker aan elkaar geknipt. Het is weer helemaal aan elkaar geknipt, maar Mick, ik moet je toch nog eventjes aanwijzen: van, ga je er volgend jaar weer vaker bij zijn? Uh, ik denk het wel. Kijk, maar. Nou ja, even. Ik heb wel een mee Maar. Maar. Ja. Ik heb wel een probleem. Want in principe moet ik elk, elke vrijdag, dus ook de laatste vrijdag van de maand... moet ik werken tot 10 uur. Ja, maar kijk, dit dan, moet je gewoon even regelen. Dan is het antwoord dus nee. Dan ga je er dus niet bij zijn. Ja, nou, dat is het probleem. Want ja, ga ik dan elke laatste vrijdag van de maand... Het, hè, ga ik mijn werk dan afzeggen en zeggen... Hey, ja. Elke laatste vrijdag van de maand... Ik bedoel, ik heb het ervoor over, absoluut. Eh... Uh, ja, ik, ik moet er gewoon even over nadenken. Maar ik, in principe wel eigenlijk. Uh, ja. Ja, het is maar één vrijdag. Er valt vast nog, wat te uh, Nog ja. even een huishoudelijke mededeling. Het zou ook zo kunnen zijn dat uh, in juli onze laatste uitzending is. Hoezo? Oh, ma, nee. Hoezo is dit? Nou, uh, de licentie wordt... De uh, uh, ver, verlenging is vanaf 1 februari. En op 1 augustus gaat hij naar de nieuwe omroep. Dus dan kan het ook een andere omroep zijn. Maar, dan maken we wij blijven, wij blijven gewoon strijden voor ons programma. Dus we will be back in 2025. En anders komen we wel ergens op Spotify. Ja, dan verschijnen we vast. We zijn altijd ah, maar ergens, hè? maar we, maar we moeten ergens. niet nu al deprimeren. Als het tegen de tijd dat dat komt, dan maken we een campagne, Dan trekken we al die luisteraars van ZFM. Alle 40 trekken we gewoon mee. Ja, alle Als het er geen twee zijn, of twee ook goed. Allemaal. Jullie zijn gewaardeerd. Als je nu luistert, dank je wel. Ja. Kijk, dat is wel positief. Oh, ja. ja. Heel, oh, goed. Keer, ja. Heel ja. Goed. Ja, Je bent wel echt elke keer dat je om tien voor twaalf naar het slappige zit te luisteren, laten me we wel wezen, maar goed. Dat, <laughs> ja, uh, ah, dat ja, is, dat oh, is toch man, het, hele, dat is het hele doel van radio. Dat is wel waar, dat klopt inderdaad. Want die mensen, het is vast iemand die zit ergens in de auto, ergens in de middle of nowhere, die zit op DHB+, dus die komt er ergens tegen. Die, oh, dat is best wel geinig, gelul, laat ik het aan ja, staan. Tot, tot, wel, okay. tot hoeveel kilometer van Stanford af kan je ZFM luisteren? Overal. Ja, ah. dat is wel netjes. Aardig. Ja, internet. Ja. ja, via internet sowieso natuurlijk. Ja, oké, okay, natuurlijk. Ja, ja. Nou, dat is uh, toch wel weer goed. Hè. Maar goed, ik denk wel dat 2022 ook gewoon een leuk jaar was. Uh, voor ons programma, ja. wij zijn hebben we dit jaar dus maar één uitzending dus gemist. Laten dus, uh, we zo meteen even terugblikken. Maar eerst nog jullie uh, finale quizvraag. Ja, komt ja. die. Uh, en die komt, uh, Mickey, speciaal voor jou uit het AFCO-wobo. Oh, uh, yes. Waar staat AFCO-wobo ook weer voor? Af, Afkorten woordenboek. Het Wat? afkortingswoordenboek. Ja. Afkorten. Afkorten. Afkorting? Afkorting. Afkortingswoordenboek. Ja. Oké. Okay. Ik heb uh, voor jullie allemaal dezelfde vraag. En wie het eerst zegt dat hij het weet, je moet het zeggen. En als het dan goed is, krijg je punten. als het niet goed is, dan kan niemand dus anders Vijf punten. Vijf punten. Dus ja. waarom hebben we überhaupt dan die eerste rondes gespeeld? Voor de show. Voor echt... de show. Ja, <laughs> ja, heb je wel eens tv-spelletjes gezien. <laughs> ja, maar dit is wel... Echt heel duidelijk. Bro gebruikt hoor. het argument dat andere dingen ook richt zijn. <laughs> daarom mag dit ook richt zijn. Oké, okay, okay, Maar luister luisteren, want het, is, het is geen één afkorting, maar het is een zin oh, jee. waar een afkorting in terugkomt en dan moet je zeggen wat de afkorting betekent. Ja. Ben je meer van de Brochroma of de BroCromo? Brochroma, ik haat monstart, man Wat is Brochroma? Bro ik weet het. Sorry, Brochroma. Ik weet het. Ik weet het. Wat is het? Broodje. Ja. Kroket met mayo. Brokromo, broodje kroket mayo. Brokromo, broodje kroket mosterd. Ja, dat is goed. Ah! Ik, Mickey is wel echt de duidelijke winnaar vanavond. Ja, dat vind ik ah, ook. En afko WOW, WOW, Master Hero. Uh, ja, die, yes. maar die ik al... bedoel, de eerdere vraag had hij ook al goed. Het universum wil gewoon dat Mickey wint. Maar What? eventjes, hoor. Die... Wat heb jij met het universum vanavond? Ja, het universum. Quantum Mechanics. Dat, dat is weer iets heel anders. Nu ben ik aan het doen. ik we gaan het aan gemeenschappelijk doen. Gaan we zo meteen allemaal teleporteren naar 2025. Al was het maar zo'n feest. Nou, dat weet ik niet eigenlijk. Ik vind die drie dagen wel chill. Ja, heb ja, nog nog hebben, ja. We, hebben we nog plannen deze drie dagen? Of is het gewoon veel oliebollen eten en niks doen? Uh, nou ja, nou, ik eet altijd maximaal één oliebol per jaar, want dan ben ik er weer helemaal klaar mee. Ik vind het ook zo vies? Echt? Ik ga bij ik ga mijn vriendin nieuw vieren. Verder Wat echt, een landverrader, leven. zeg maar één oliebol. <coughs> Jonge <telefraat> jongen Nou, ik eet de katten in de schaal even. Maar brood. luister, oliebollen Kom zijn gewoon smerige, droge deegballen. Met die je dan met gesuikerde, wat? smerige poeder... nog een beetje eten je te maken. Weet je wat ik altijd Ik ben een hater, ja. Ik dacht gewoon een appelbol. Maar wat ik, ik altijd leuk vind een aan beetje... een kraam. Nee, maar dit is nog erger. Jerko, aan een kraam is wel leuk. Dan zie je op een gegeven moment allemaal... voor die oliebollenkraams waar mensen dan hebben besteld... zie je allemaal van die hoopjes wit poeder zo liggen. Oh, daar ja. hebben mensen dan opgegeten voor de kraam, jongen. En dat al is die het papzakken die je dan Hoopjes in de winter, al die grond. papzakken die je dan in de winter voor zo'n kraam zo'n zo ding zo ziet te eten, ah. Terwijl je gewoon naar de Albertijn probeert te gaan om je groente te halen, en zie je zo. Oké. Oh die in je nick, uh, uh, jongen, met Dat doe ik zeker lekker hè? anticootje, man. Ik doe Ik Niet gewoon lekker oliebollen. Oké. Oliebollen, jongen. Dit programma liep nog bijna uit de hand vanwege oliebollen. Ja, zeker. Maar Mike, wat Jij in 2024? Ja, ik moet zeggen, ik, uh, ik laat denk ik niet veel in 2024. 2024 was een goed jaar, wat mij betreft. Plastic tasje. Wat ja, plastic tasje laat ik wel in 2024. Moet je dat nog even toelichten? Nee, dat hoef ik niet toe te leggen. Okay. Uh, ja, soms is er een incident, dan loop je gewoon op straat en dan waait er een plastic tasje voor je voet en dan ga je op je smoel. Ja, dat gebeurt wel eens, dat is best kut. Maar ja. <laughs> ik misschien... Laat je anders aan Mickey zien. Laat je anders naar Mickey het zien. dan mee. Laat je anders naar Mickey zien. Laat even doe een zo naar Mickey ja, En waarom nou. Zo. Nou, ik vind het Wanneer? weer. Wanneer is dit? Niet, af, niet afgelopen vrijdag, vorige week vrijdag. Ah. Ik, was, ik was op weg naar, naar het huis van werk. Ik sta voor de deur. De plastic tasje. Jongens. <laughs> ook sta dit voor man, bij jou, maar dan neem ik het. Oké. Persiktasje. Aha, gaan weer even verder. Uh, Mike laat het uh, plastic tasje 2024. Ja. Uh, wat neem je mee naar 2025? Ja, gewoon... Uh... Nieuwe handen? Nou ja, dat hoop ik, maar gewoon... <laughs> nee, maar je nee, maar laat het wel eens. Ik vond 2014 gewoon een goed jaar. En ik ga gewoon de trend door sinds 2025. Gewoon een lekker jaar van maken. Leuke dingen doen met werk. Leuke dingen doen in de uitzending. Leuke dingen doen met jullie in het algemeen. Dus uh, ja, ik denk dat het gewoon weer een leuk jaar wordt. 2025. Daar moeten ja. we gewoon vooruit gaan, toch? En uh, Mickey, wat laat jij in 2024? Uh, ik laat in 2024 eigenlijk alle negativiteit die ik uh, heb gehad. Uh, en zo al het gezeik aan mijn hoofd. Ja, op rot met die zooi. <laughs> uh, en ik ga naar 2025 uit kijkend op deze man's verjaardag, eh, jongens. Ja, ja, Helpen. zeker wel. Ja. Maak er we een Project X feestje van. Huh? op Facebook zetten. Project X feestje. Oh, nee, ja, ja, dat gaan we doen. Ja, we <laughs> ik oh, beste doe beste nu jullie microfoons door. uit. Uh, Mirko? Uh, nou, uh, ik ga mijn, uh, mijn, weet ik veel, mijn, mijn, mijn, mijn zware bestaan achterlaten en dan volgend jaar hopelijk een veel feestelijkere uh, Nee, ik weet niet, ik vond het gewoon een beetje saai stom jaar. Ik hoop dat volgend jaar gewoon wat leuker wordt eigenlijk. Ja, maar ik, heb, bedoel, ik heb met jullie heel veel leuke dingen gedaan. En zo, maar er was niks, als ik echt terug dacht. echt aan de hoogtepunt of zo. Niks van ik denk van, wauw, dit, dit, dit was echt nice. Want dat het jaar ervoor het ja. het wel had. Beetje, nou, gewoon weer een leuke Koningsnacht, toch? Nou, mooi uh, ja. om al... Uh, Vind dus volgend jij jaar wie? wordt gewoon meer gezelligheid. Mooi om uh, al jullie hoogtepunten te horen. En uh, we zijn er weer op 31 januari 2025. Kunnen jullie wel een beetje wennen aan het jaartal? Bijna. Dat is over drie ja. jaar. Nee, het dus ja. voelt echt... Elk jaar getal omhoog, Ik ga echt steeds dichter dood. Gewoon. Dat is allemaal. Shut de hel! Mirko. Je, nee, Mirko, je nee. zegt, Mirko, je zegt net dat je positief voor het jaar in wilt. Nee, ja, maar op. Nu, nu kan het toch. Nou, bedankt voor En we voor gaan het er traditioneel uit al ja. oh, nee. 2020. Bedankt voor het luisteren dat jullie vier uur voor hebben gehouden. En uh, tot 31 januari. En uh, traditioneel sinds 2020 en met fijne, Chris Ria En, en fijne op. jaarwisseling natuurlijk. Fijne jaarwisseling. Fijne jaarwisseling. And then on 1 January, we'll be better Say goodbye And Anders I'm driving home for Christmas Oh, I can't wait to see those faces I'm driving home for Christmas, yeah